11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De politie in België heeft bij huiszoekingen tien verdachten opgepakt... die banden zouden hebben met de Islamitische Staat. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie... hoorden ze bij een recruteringsnetwerk voor IS. De huiszoekingen waren in Molenbeek, Koekelberg, Schaarbeek en Etterbeek. Er zijn computergegevens en telefoons in beslag genomen. De actie heeft volgens justitie in België niets te maken met de aanslagen in Parijs.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 In augustus kwamen twintig mensen om bij een bomaanslag in de buurt van een druk bezocht altaar. Veertien slachtoffers waren buitenlandse toeristen. De twee verdachten die nu terecht staan zijn Chinese Oeigoeren. Volgens de politie hebben ze bekend, maar hun advocaat ontkent dat nu. De aanslag zou een wraakactie zijn geweest voor de uitzetting van honderden Oeigoeren door Thailand naar China. In Amsterdam zijn schoten gelost op een koffieshop. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Op foto's van de ruit van de koffieshop in het zuidoosten van het centrum zijn vijf kogelgaten te zien. De dader is op een scooter weggereden. Het weer, de zon schijnt volop vandaag, het wordt maximaal 5 graden. Komende nacht wordt het opnieuw koud met in het oostenlokaal min 7. Morgen iets meer bewolking, maar het blijft droog en het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het DFM, Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, uh, nee, ik denk bij de volgende. Oké. Okay. Nee, laten we daar parkeren. Dat scheelt echt zoveel geld. Precies wanneer ben jij zo bij de hand geworden?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 Høre, wat steeds gebeuren, loeende klokken van Limburg, Milaan. Bim, Bam, Bim, Bam, klokken van Limburg, Milaan. versterken de band, die schon klinkende klanken verhuren ze zo heer ze willen ons begeleiden door ons leven heer en wanneer de klokken zwijgen dan is het stil en kalm Weer wachten dan verlangend, wij hopen die klok het haal. Luende klokken van Limburg-Meeland. Luende klokken versterken de, de band. Dus ins hier stetige buren, luiden de klokken van Limburg meerlaai bim bom bim bom klokken van Limburg meerlaant bim bom bim bom klokken versterken de boy De trap gaat buigen, de een stap, koor aan een stap. Mamie die loopt op je trap.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 nu is je weg, nu is mama je weer weg. oei de zag de trappes zag boerie, de trappes zag de trappes zag boerie, de trappen zag de trappes zag boerie, de trappes zag de trappes zag boerie, de trappes zag, de trappes zag, de trappes zag Wat zie ik daar, wat zie ik daar? Oh wat een pracht ramelaar! je het Hey, hey, hey. Nu is het uit, nu is het uit Wat is dat voor een geluid Zullen we even stil zijn? Haha, die gekke papi. Dan <tie> gaan we <gierde> naar <papie> beneden. Zo jongens, dan gaan we weer. Papi is weg, papi is weg, papi is, papi is weg. Oei! <tie> een lekker cookie. Nee, de trappelzak boekje. Nee. U hoort de muziek van de drie kleine kleutertjes met de trappelzak Boogie. Groot in 1965. En daarvoor Frits Rademager. Met loeiende klokken. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort.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 Maar de stemming was fijn. Ja, nu heb ik een schip, met dat rum en aanbeschouwd, een hond en een kat en een boek dat de titel draagt. Al.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 de vrijheid, ik koers naar de zon en bericht met een postwijk op ik kom en na wat ruzie en storm lachen en tranen, God en een vloek komen wij behoud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 down Dat jouw te dansen vind ik.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 Waar? Wow.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 En streelt haar onwetende kleine. Moet je lief, waar blijft vad nou dat zal. Bye.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 This is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 De woelige jaren van burgerlijke ongewoonzaamheid.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 De vark kwam al gevlogen, mijn moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig koffies en het rood. Mijn moeder ze leefde heel zomer. Ik kwam in een moeilijke tijd. Het was zo. het van een Zwarte Riek met mijn Wigi was een stijfselkissie. En daarvoor hoorde je muziek van Jerry B. met uh, Maar de Kinderen Vragen. CFM Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Vanuit lokale omroepen CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70 net maar helemaal met mooie oud-Hollandstalige muziek.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 Oh, uh -huh.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 Rijk, rijk als een olieshake Voel me rijk, rijk, rijk als een shake. Lieve mensen, zat er in de grond bier Dan was het nog veel leuker hier Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olieshake Voel me rijk, rijk, rijk als een shake. Lieve mensen, zat er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 We mensen zaten er in de grond, maar bier, dan was ze nog veel leuker hier. Overal weer blauwe boerenkielen. Ook boe is verkleed als over Ook al loopt ze bijna op de knieën, Zij host dapper mee. Geen traag weggepinkt maar iedereen die zingt ik voel me rijk rijk rijk als een oliesheik voel me rijk rijk rijk als een shake lieve mensen zat er in de grond maar bier dan was ze nog veel leuker hier een toeter en en feest dus moet je kopen maar de echte geen die ligt op straat. Zit niet op de voet. Tot zover het ritme van QFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer. QFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van